De Amerikaanse president Trump denkt dat een vaccin voor het coronavirus mogelijk binnen drie of vier weken klaar is. Hij zei dat op een verkiezingsbijeenkomst. Als de voorspelling van Trump uitkomt is er een vaccin voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Trump zei op de bijeenkomst nogmaals dat het virus uiteindelijk vanzelf zal verdwijnen.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 Met nu opstaan, pakken voor de. False bravado Trying to keep up a smile That hides a tear But as the sun goes down you Get that empty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 Smile is mesmerizing And sooth me like sweet and wise So believe the magic in your key Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. het. EN ...op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het N.O.S. nieuws van...